Hoe ver ben jij met je huiswerk? Uh, Engels heb ik af. Ik moet alleen nog die rotte wiskunde. Mm. Zal ik helpen? Ik ben toch klaar. Top. Als jij me een beetje bijspijkert, kan ik misschien toch nog een voldoende halen. <truimert> eh, zie je nou? Oh, of is het ermee mee eens? He, brave jongen van me? Het is wel jammer dat hij het zo rustig heeft de laatste tijd. Uh, na die vliegtuigkaping is er eigenlijk niks spannends meer gebeurd. Alleen het opsporen van die parachutes. Ja, en al die andere spullen die ze in de polder hadden achtergelaten die heb jij toch maar mooi allemaal teruggevonden. De politie heeft nu tenminste al het bewijsmateriaal. De parachutes en de pruik waarmee de panter zich als vrouw had vermomd... en de rest van de kleding die ze bij de kaping aanhadden. Dat was heel knap van jou, Wolf. Maar zo langzamerhand mag er wel weer eens wat... Stil nou even, stil even, de scanner. Ah joh, ze was weer niks. De laatste keer hadden ze alleen maar een bericht over die oude troel... die ballen afpikt van voetballende jongetjes... en ze hem dan niet meer terug wil geven moeten we nou met zo'n ballenheks... Nou even... Attentie, attentie. Hier volgt een extra politiebericht voor alle eenheden in de regio's Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, Utrecht en Amsterdam-Amsterland. We ontvangen op de meldkamer telefoontjes over een kettingbotsing bij het benzinestation op de Vreelandseweg te Hilversum. Er is een groot aantal auto's bij betrokken. Er staan auto's in brand en er zijn gewonden. Dat is andere... De juiste toedracht van het ongeluk is op dit moment nog niet duidelijk. Er is waarschijnlijk een gewapende overval gepleegd op de pompbediende van het benzinestation. Een automobilist zou van zijn auto zijn beroofd. Er zouden schoten zijn gevallen. De GG en GD en de plaatselijke brandweer zijn gewaarschuwd en onderweg. Nadere informatie volgt. Dat is het, man. Kom op, erop af. Nemen we Wolf mee. Oké, okay? die moet toch uitgelaten worden. Oh. Drie auto's in brand. Wat een stank, Gretver. Hoe zouden al die schapen hier komen? Uit die gekantelde veenwagen, denk ik. Oh ja. Kijk, de chauffeur die zit daar in de berm. Hij bloed? Hé, hey, Arne, zie je die kapotte auto daar staan? Ja? Die Lansia ja daar met het Belgische ja, kenteken. Ja, ja, ja. Nou, volgens mij heeft die al die ellende veroorzaakt. Hij staat midden op de weg. Het lijkt wel of hij hier aan het keren was. Dat is ook stom. Het is hartstikke druk hier. En die rode Mercedes met die ingedeukte voorkant is toen waarschijnlijk bovenop die bel gedoken. Hé, hey Arne. Kijk. Brigadier van Driel. Kom op, we gaan hem uithoren. Meneer van Driel, mogen we even... Hé, hey jongens, dat is nou toch ook sterk? Ik wilde net, uh... Hebben jullie je hond bij je? Ja, die past op de brommers. Moet die in actie komen? Eigenlijk wel, ja. We kunnen wel een goede speurneus gebruiken. Wat is er precies gebeurd, meneer Van Dril? We hoorden iets over een gewapende overval op een pompbediende. Ja, dat klopt. Daar is het allemaal mee begonnen. Twee mannen hebben een pompbediende overvallen, neergeschoten en beroofd van het kasgeld. Dood? Nee, gelukkig niet. Zeg. Alleen een paar kogels in zijn schouder. En dat is al erg genoeg. Hij krijgt nou eerst de hulp. En die wordt verhoord door een van mijn collega's. Hij is er redelijk rustig onder. Was het een grote buit? Oh nee. Het gaat maar om een paar honderd euro. De moeite niet waard. En hoe gebeurde die aanrijding? Nou, bij de overval liep de zaak helemaal uit de hand. Er was een moedige klant in het benzinestation, een sportleraar, en die heeft een van de overvallers vastgegrepen en de bivakmuts van zijn hoofd getrokken. Maar die man is daarna door een tweede overvaller bewusteloos geslagen. Hij is dan onderweg naar het ziekenhuis. En daarna zijn die kerels naar buiten gerend naar de gestolen Lancia en scheurden zonder te kijken de weg op. En toen ging het mis. En nu? Eerst knalden de Mercedes op de Lancia en toen vlogen er nog drie auto's bovenop. En die overvallers, gewond? Nee, die hebben alle massen van de wereld gehad. Hoe ze het overleefd hebben is maar een raadsel. Maar ze zijn uit het wrak gekropen en hebben toen de Opel gejat van een man die hier net wilde gaan tanken. En daarmee zijn ze in de richting van Vreeland gereden. En wat moet Wolf nu voor u doen, meneer Van Driel? Nou, om te beginnen moet er worden gezocht naar hulzen en andere sporen... En uh, ja, dan heb ik ook nog een klusje voor later. Oké. Okay. Wolf? Wolf? Zoek. Ja, hoor. Wolf heeft beet. Kijk je kijken, jong. Een lap stof? Nee, joh, dat is een bivakmuts. Braaf zo, Wolf. Zoek! Wat heeft hij -ie daar? Iets van metaal lijkt wel. Braaf, Wolf. Heel braaf. Wat een fantastische hond hebben jullie toch, jongens? de volverhuls hebben we voor het onderzoek heel hard nodig. Het eerste bewijsmateriaal hebben we binnen, mannen. Geweldig. Oké, okay, Wolf. Braaf. Heel erg braaf. Oh. En, eh. Uh... Dan nog iets. De schapen. Ja. Zou jullie hond al die loslopende schapen hier bij elkaar kunnen drijven... en naar het weiland hiernaast kunnen brengen? Ja, als een echte herdershond? Ja, ja tuurlijk. Oh, oh ja. En kom daarna even naar het bureau, want jullie vader heeft naar je gevraagd. Zo, zonen van me. Jullie zijn met Wolf weer lekker actief bezig geweest, hoor ik. Van Driel vertelde dat hij nu zelfs zijn mannetje staat als schaapherdershond. Petje af, hoor. Maar wat ik vragen wou... Toen jullie naar die aanrijding toegingen... Ja, pa. Hadden jullie toen je huiswerk eigenlijk al af? Bijna, pa. We hebben het praktisch af. Nog maar heel Ja, ja, ik hoor het al niet dus. Als jullie hier klaar zijn, als de wieden weer gaan naar huis... en zoegen boven die boeken. Goed, Doen we, pa. pa. Maar eerst zal ik jullie nog even onze elektronische speur rond laten zien. Kijk, in deze computer zit een gloednieuw Amerikaans softwaresysteem... dat ze crimecatcher noemen. Boevenvanger dus eigenlijk. Ze hebben er in Amerika al flink wat resultaten mee geboekt. Hoe werkt dat dan? Er zit alle mogelijke informatie in over allerlei soorten criminelen. Overvallers, moordenaars, autodieven, wapenhandelaren, noem maar op... En het zit ook nog eens vol met dagrapporten, processen, verbaal, verslagen... kortom, de duvel en zijn oude moer. Al die informatie hebben we er natuurlijk eerst zelf ingezet. En wat wordt er dan mee gedaan? Dit apparaat legt alle gegevens die we hebben bij elkaar. En als het meezit, zit, levert dat ons binnen de kortste keer... een naam en toename op van de dader die we zoeken. Dus je hebt nu alle gegevens van die overval op het pompstation ingevoerd? Ja, en wat denk je? Nou, Bingo. We hadden natuurlijk geluk dat die sportleraar erbij was. Dankzij hem hadden we meteen een fantastisch signalement. En we hebben het wapen. De rest was voor de computer een vlaagje van een cent. De zoekmachine had hem zo gevonden. Dus de naam van de overvaller is bekend? Ja, en ik denk dat jullie hem ook wel ergens van kennen. Maak het dan niet zo spannend, pa. Wie is het? Joop van Hout. Mooie Joop? De vliegtuigkaper, wauw. En weten jullie al waar die uithangt? Nog niet, nee. Na die mislukte kaping bleef het behoorlijk stil rond Mooie Joop. We dachten eigenlijk dat hij naar het buitenland was gevlucht. Maar nou blijkt dus dat hij gewoon in de buurt was. En toevallig zijn hier de laatste tijd nogal wat overvallen gepleegd... dus het zou best kunnen zijn dat hij ook op rekening van Mooie Joop geschreven kunnen worden. En op die van zijn nieuwe assistent. Want sinds Wolf de panter de grazen heeft genomen... schijnt hij een nieuwe maat te hebben. Ene Martin. Dus zit je nou te kermen, Martin? Je lijkt wel een speenvarken. Ja, Ach, die zou op mijn kop, man. Ik stik van de pijn. Die auto knalde precies op mijn kant erbovenop. Ik dacht dat jij wel tegen een stootje kon. Ach, stik jij. Ook dat nog. dan gaat een lampie branden. Kijk, de tank is bijna leeg. Alles zit ook tegen, hè. Ik had nog zo afgesproken dat ik op tijd bij Jolanda zou zijn. Daar wie is Jolanda nou weer? Mijn vriendin. Dan had je toch gewoon een andere auto. Eentje weer erop is een parkeerplaats. Dat moet er maar, ja. Ja, overmacht, hè? Ik ken het ook niet helpen. Ja, pak, pak, pak die donkerblauwe daar. Die Mercedes. Ja, waarom niet? Ja, waarom ook niet? Hoi Karin. Met Jolanda. Uh, nou, slecht. Daarom bel ik ook. Nee, nee, nee, het gaat om een vriend. Joop, ja? Nee, joh. nee het is veel erger. Hij blijkt een, uh, een crimineel te zijn. Ja, een tijd geleden heeft hij al iets te maken gehad met een vliegtuigkaping... maar ik zie nu net op het journaal dat er een overval is gepleegd... op een benzinestation in Hilversum. En dat is ook zijn werk... Ah, hij zei gisteren dat hij zoiets van plan was, maar toen had hij een slok te veel op. Ik dacht dat het op schepperij was, maar hij heeft het echt gedaan. En het is een ravage, echt. ik ben me kapot geschrokken. Wat zou jij doen in mijn geval? Echt? Ja, nee, daar heb ik ook al gedacht, maar stel dat hij erachter komt. Als hij het weet, dan breekt hij allebei mijn benen. Hij is echt tot alles in staat. Ja... Misschien heb je ook wel gelijk. Zo, best karretje is dit. Wil even wat anders dan dat gammele opeltje dat we in Hilversum hadden gejat. <tie> Hoe vond je dat smoel van de chauffeur? Doe maar niks, doe maar niks. Het was notabene de chauffeur van de staatssecretaris van Defensie. Wat een edie vindt. <tie> Hij rijdt anders wel in een beste wagen, die staatssecretaris, hè? Zeg jij ervan? Ja, ik van de pijn, man. Straks draag je nog bewusteloos aan. Wat moeten we nou? In, naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Oh, oh. Heb jij ook altijd met je aanstellerij? Oh, oh, oh, oh. Nou, oké, okay, dan. Ik breng je wel. Maar één ding... Je houdt je kop over wat er gebeurd is, hè? Ja, ja, ja. Je vertelt de dokter gewoon dat je bent ja. aangereden op een zebra ja, ja, ja. Door een persoon, hè? Ja. Je geeft een valse naam op, hè? Oh. maar iets. Oh. En als ze dan naar je papieren vragen, dan heb je die niet bij je, hè? Gesnopen? Ja, ik, ik, ik vind alles best. Oh, als je maar opschiet, oh. oh, oh. Ja, ah, hallo. Joop. Hmm. Joopie, hey, een beetje lang. <laughs> hallo, schatje. Hi. Ik wilde je dit bellen. Je bent me voor. Is er wat? Oh, lieverd, ik maak me zo'n zorgen. <laughs> hoe, hoe is het gegaan? Ja, nou, niet zo goed, schatje. Het zat allemaal tegen, hè? Martin heeft een aanrijding veroorzaakt... zodat we weer een andere auto moesten jatten, ja. En die sukkel is ook nog gewond geraakt. Oh. Ik heb hem net naar het ziekenhuis gebracht. He, verdikken we nog toe? Ik baal, zo een stekker, weet je dat. Ik wil zo graag zo snel mogelijk naar jou naar huis. Kan je meneer van ophalen met jouw auto? Ehm, um, ja. Nee, dat is best. Maar waar? Waar spreken we dan af? Het beste is in wees op het parkeerterrein, bij het station. Ik rijd nu in een donkerblauwe Mercedes. Die zit ik daar neer en dan lijkt het net of ik verder ben gevlucht met de trein. Dan breng ik de gasten van de politie mooi op het waalspoor. Hartstikke goed idee. Dan rijd ik nu meteen naar het station. Zie ik je daar, op het parkeerterrein. Maar wel voorzichtig doen, hè? Jopie van me. Natuurlijk, schatje. Geen zorgen, hoor. Tot zo. Meldkamer Regiopolitie. Dag, mevrouw, ik. Uh, ik wil mijn naam liever niet zeggen, maar uh, ik kan u informatie geven over die gewapende overval op het tankstation in Hilversum. Uh, ja, van ja. Vertelt u het maar, mevrouw. Ik, uh, weet u, ja, ik, ik, ik. Ik weet wie de dader is. Ik ken hem ergens van. Hij is nu onderweg naar de parkeerplaats van het station in Wees. Daar kunt u hem arresteren. Hij rijdt in een donkerblauwe Mercedes. Oh, en nog iets: zijn medeplichtige ene Martin is gewond. En die ligt in het ziekenhuis. Juist, mevrouw, ik heb het genoteerd. Um, hebt u ook zijn naam voor ons? Ja, hij heet Joop. Joop van Hout. Oh, hebt u misschien nog meer details, mevrouw? Nee. Nee, hier moeten jullie het mee doen. Geen verdere vragen meer. Wie heeft de leiding over het onderzoek benzinestation Hilversum? Van Driel! Bedankt. Uh, attentie, brigadier Van Driel. Attentie, brigadier Van Driel. Station Wees, hier moet het zijn. Parkeerterrein is daar rechts. Ik hoop dat we er nog voor zijn, Van Driel. Ja, maar sneller ging het echt niet, inspecteur. Laten we ons een beetje verdekt opstellen. Dat soort criminelen kent vaak alle politiekentekens uit zijn hoofd. Zie je al wat? Uh, alleen onze twee eigen auto's. Die komen achter ons aan. En die daar, Van Driel, da daar links? Is dat geen donkerblauwe Mercedes? Uh, kan ik nou niet zo goed zien in het donker. Even wachten tot die bij die lantaarnbal is. Donkerblauw. Dat ja, moet hem zijn. We zijn maar net op tijd, inspecteur. Kijk, die zoeken. Zijn vriendin natuurlijk. Ik ja, kan niet lang zoeken. Ja, kijk, volgens mij zit hij nou kentekens te controleren. Let op, want zodra hij ons in de gaten krijgt, is het mis. Dat Hij gaat er vandoor. Hij heeft onze auto's natuurlijk herkend. van Riel, ik bel de centrale. Attentie, verdachte heeft parkeerterreinstation Weesp verlaten... Met drie politiewagens de achtervolging ingezet. Verzoek om assistentie. Blijf aan de lijn. Die schoft rijdt door rood licht. Bel een ambulance. Er zijn auto's op elkaar geknald. Zie je hem nog? Ja, daar. In de verte. Bij die boomerij. Wij rijden nu de stad uit. Hij rijdt zo'n 300 meter voor ons. Maar we komen dichterbij. Toch even, inspecteur. Dan hebben we hem te pak. Zitten nu vlak achter hem. Zometeen kunnen we... Pas op! Sorry. Sorry, inspecteur. Dat ging maar net goed. Ja, Zegt dat, ja. Oh, nou, dat was op het nippertje. Hij remde abrupt en is afgeslagen een landweggetje in. Ik denk zeker dat we meer in het donker niet kunnen vinden. Nou, daar zegt u ze wat, inspecteur. Maar volgens mij zijn we hem kwijt. Kan nooit. Hier is een slagboom. Je denkt toch niet dat hij met die auto is gaan vliegen? Daar, nou, inspecteur, in de berm. Auto met open portier gevonden, passagier lopend op de vlucht de weilanden in. Wat, wat doen we, inspecteur? Ik denk dat ik eerst mijn zoons maar eens even ga bellen. Rustig, maar jongen, rustig, rustig, rustig. Ik hoop wel dat hij het aan kan pa. Ja, natuurlijk kan hij het aan. Wat denk jij nou? Nou, het zal nog niet meevallen, jongens. Het is hier knap lastig terrein en we weten niet of mooie Joop gewapend is of niet. Maar we krijgen assistentie. Het arrestatieteam loopt met machinepistolen en schijnwerpers achter jullie aan. Moeten we nog wachten of uh, kunnen we al? We gaan. Wolf, zoek. <klaar> Een gaaf spoor, jongens. <klaar> achter hem aan. Ik vind het hier uh, anders knap eng. Hartstikke donker. Het drijft naar het gras. Hé, Gret, was dat nou weer? Het doet toch niet zo schijterig? Gewoon een paar vogels. Nou, moet jij nodig zeggen? Nou, jongens, goed. jongens, jongens, rustig, rustig. Hier moet die vent doorheen zijn gelopen. Het water in? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ga er niet in, hoor. Laat Wolf maar zwemmen en zoeken. Is dat water niet veel te koud? Wel, nee. Met die dikke vacht van hem kan hij wel wat hebben, hoor. Wolf, zoek! schijnwerpers, deze kant op. Kunnen we tenminste zien wat we zeggen. Kijk, dat is een heel stuk beter. Hij schrikt van al dat licht opeens. Wolf, zoeken. Zoek. Zie jij hem nog? Ik geloof onder dat brugje daar. <truimert> auw, auw, auw. Hij heeft hem. Waar zit je? Onder de brug. Ik vertrouw het beest niet. Haal hem terug. Kun je daar staan? Ja, ik sta er in mijn middel in de plomp. Ik ga je dood van de kou. Al die rakhond weg. O, ik geef me over. Wolf, kom bij de baas. Wolf, kom hier. Rustig, maar, rustig maar, Wolf. Heel goed gedaan. Kom deze kant op van hout. In naam der wet, Joop van Hout, je bent gearresteerd. Gewapende overvallen, kaping van een vliegtuig, veroorzaken van verkeersongevallen. Het lijstje is lang genoeg voor een flink aantal jaren de bak. Oude jongen! En misschien vind je het wel interessant: je krijgt net een sms'je van het politieteam. dat naar het AMC is gegaan om je makker op te halen. Hij lag onder een valse naam in een lekker warm ziekenhuisbed. maar hij zit nu in een koude cel op het politiebureau. Net als jij straks. <lacht> lekker is die! En dat hebben we allemaal te danken aan die rot hond. Ja, meneer Joop, dat heeft u heel goed gezien. Dat komt allemaal door onze Wolf. De beste speurhond van Nederland. <tie> Wolf de speurhond... En de Diamandieven. Een hoorspel door Frans van Houtert op basis van de gelijknamige boeken van Jan Postma. De rolverdeling. Inspecteur Westra, Giel de Cruijf. Arne Westra, Bas Westerweel. Paul Westra, Vastert van Ardenne. De Neus, Donald de Marcas. De Pom, Hans Simonis. Telefoniste en politievrouw Els Buitendijk. Mooie Joop, Henk van der Horst. Brigadier van Driel, Bram van Erco. De Panter, Michiel Kerbos. Stem luchtvaartpolitie en politieman, Frans van Houtert. Jolanda Westerman, Marieke de Kruijf. En Martin Hans Simonis. Dit was een productie van de stichting Hoorspel Nu. Mogelijk gemaakt met financiële steun van het revalidatiefonds. Duplicering is verboden tenzij de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben verleend.